2 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Op de beurs in Japan is de Nikkei-index bij de opening direct 5% gedaald. Een uur geleden ging de aandelenbeurs voor het eerst weer open sinds de aardbeving en de tsunami. De beurs eindigde vrijdag vlak na de natuurramp ook met verlies. Dat is nu nog verder opgelopen. De Nikkei-index is onder de 10.000 puntengrens gekomen en staat daarmee op het laagste niveau sinds november. De Japanse centrale bank steekt 7 biljoen yen in de geldmarkt om de zwaarste klappen voor de Japanse economie mee op te kunnen vangen. Dat is omgerekend ruim 61 miljard euro. Gevreesd wordt dat op de lange termijn de effecten van de aardbeving op de beurs nog groter zullen zijn. Japan kampt nog steeds met grote problemen bij een kerncentrale in de buurt van Fukushima. Zaterdag was daar een explosie in een van de reactoren en voor een tweede wordt gevreesd. De radioactiviteit bij de centrale wordt gemeten, heeft opnieuw de toegestane waarden overschreden. Maar het Japanse nucleaire agentschap zegt dat de waarden nog niet zo hoog zijn dat een explosie aanstaande is. Na de aardbeving van vrijdag heeft de kerncentrale problemen met de koeling. In een straal van 20 kilometer zijn een kleine 200.000 mensen geëvacueerd. Ongelukken met nucleaire installaties worden gerangschikt... volgens een schaal van 1 tot 7. Op deze Ines-schaal scoren de problemen in Japan een 4. Chernobyl in 1986 had een 7.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 Zijn vriendin van mij die heeft een cadeaubon gekregen voor een beautyfarm. En dan is ze daar nu het weekend geweest en dan heb ze zo'n oud gezicht gekregen. Ja. Ik kende de gewoon niet meer terug, man. Ja, kijk, zij is het natuurlijk helemaal niet gewend. Dat er iemand aan de gezicht zit. Zelf zit ze nooit aan de gezicht. En met de man heeft ze het ook niet zo goed meer dat hij aan haar gezicht gaat zitten. Dus dat gezicht heeft geleden aan de onwennigheid. En is het ook helemaal zo'n hangende huidgroente met, met nu plooien en kwabben. Want die huid die was gewoon te veel ontspannen geworden door al die massage en die stukken klei erop. En normaal heeft zij een hele gespannen blik van de eigen. En die spanning groente en die houdt die huid er nog een beetje. Die houdt die huid nog een beetje bij elkaar op die leeftijd. Maar dat had zich nu helemaal ja, overgegeven, die huid. En alles in. Nee. Nou, het was maar goed dat het een cadeaubon was groeten. Nee. Want als je er daar nou met een oude kop vandaan komt en je erheen gaat. En je zou dan ook nog moeten betalen. Een rare droom gehad, groente Ik was in een heel mooi landschap en dit bestond helemaal uit spruitjes. <lacht> er was een prachtig gebergte en het was ook, het was ook heel, helemaal opgebouwd uit spruitjes. ...in auto's en brommers van spruitjes. In een soort van hemelbed, daar lag ik op, dat was ook van spruitjes. Wat zou dat nou betekenen, Nee, moet ik dan juist wel of juist geen spruitjes gaan nemen? Weet ik weet het nou niet. Nou, geef me maar een blik topperschoenen. Oh. Onthoud het goed. Onthoud het goed. Uh, welkom. Oh, ik pak even deze microfoon. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, dat was een, een, een hele oude live-opname van de Groentevrouw. Weet je wel, maar Jan Luif. Maar kijk uh, voor de Groentevrouw, anoniem nu, naar groentevrouw.com. Voor uw nachtelijk potje, goede zin. Maar eerst moet u luisteren naar mijn gasten voor vannacht. Want ze komen heel, van heel, heel ver. <lacht> ze komen helemaal uit Groningen. Welkom, Flux. Flux, ja. Oh. Nou, het is uh, een van mijn favoriete woorden in het Nederlands. Maar dat schrijf je dan met KS. Weet je nog wat, wat dat betekent, Irene? Ja, het is een beetje vlug, maar dan uh, anders ja. Ges gespeld. Ja, flux. Maar jullie hebben dus, hè, dan moet ik echt denken aan, aan Herman Hermans... Die, die volgens mij zitten zijn stukken vol met dat soort woorden. Maar jullie komen dus met een X, een uh, uh, uh, flux met een X. En uh, nou ja, dat is iets uit de wiskunde of uit de natuurkunde. Klopt. Het is ook een, een motorfietsmerk uit Duitsland. En een automerk uit Frankrijk. En een, het is een vloeimiddel voor te solderen. Het schijnt een kaartspel te zijn. Er zijn ook uh, een aantal films die zo heten. Uh, het is ook een single van de, de Block Party. En dan helemaal onderaan op Wikipedia staat er ook... Dus een Groningse indie-popband en het Alter Ego van Irene Weersma. Ja, ik, ik wist niet dat er al zoveel dingen Flux heten. Ik had het woord uh, gevonden in een Engelse tekst... en het was het enige woord wat ik niet kende, dus niet begrepen. En toen dacht ik, oh, zo moet mijn band heten. <lacht> dus ja. ja. Uh, jullie debuteerden op het Europese podium uh, op Eurosonic 2007... Ja. En uh, eerst hebben jullie van de zomer een EP'tje uitgebracht. Hè, een heel mooi eigen ding. Held op sokken. Hè, uh, akoestische uitvoeringen van nummers. En dan nu, uh, of althans op 10-10-10, kwam dan de echte CD uit. Ja. Pluimgewichten. Ja. En dan het platenlabel uh, De Coöperatie. Nou, daar gaan we straks allemaal over hebben. Uh, wat dat precies is. Maar laat eerst maar eens uh, horen hoe het klinkt. Oké. Okay. Dan uh, gaan we haat van me even spelen. Het gaat nog niet, zoals het hoort, als je om half zes ochtends aan bij stalker, die nog rustig ligt te slapen. Oh, mijn lieve monster, doe open alsjeblieft. Ik ben bereid elke prijs te betalen, ook als die veel te hoog is. Hier, behalve de stoep en zijn deur En mijn vinger die de bel Nooit meer los wil laten Je had het al voorspeld Vroeg of laat zou ik gebroken Als een gek op je deur lopen bonzen Terwijl je lacht achter het raam. Haat van me. Ik haat ook heel veel van jou. Nog niet, zoals het hoort, als je om kwart voor zes ochtends wegvies van je stalker, die toch niet in de stad was. o oh, mijn lieve verstand, doe open alsjeblieft. Als ik weer een keertje aanklop, voor het nodige advies. Wow. Een beetje knap uit een <tiedachting> <tiedachting> is het zo heel kaal. Hey, hartstikke mooi. Alhoewel het niet, niet, niet echt opwekkend verhaal is, hè? Haat van mij. Nou, nou, nou. Goed, uh, dadelijk meer van Flux, onze gasten uit Groningen. Maar even vertellen wat er in de rest van het programma uh, komt vannacht. Uh, wist u dat die Leidse schilder uh, Jan Steen... een echte crowdpleaser was met zijn vrolijke, kluchtige schilderijen? Want uh, schilderend volgde hij gewoon de mode van de schilders uit de stad... waar hij dan op dat moment woonde, want hij verhuisde nog nogal eens. Heel gedetailleerd of meer met een losse hand. Nou, zeg het maar. En Jan Steen gehoorzaamt. Een verleider in de schilderkunst. Uh, een Casanova van de schilderkunst. Dat noemde Hans uh, Hartog-Jager hem in de NRC. Nou, ik word er in ieder geval heel erg vrolijk van. En tot en met 13 juni hangt hij uitgebreid in het uh, Mauritshuis in Den Haag. En de knappe Epco Roenia. Echt een lekker ding. Dat is dan weer jammer, hè, dat radio is. Maar goed, die leidde mij rond en die vertelde honderd uit. En dat krijgt u straks te horen. Uh, films, uh, mooie film, Get Low. Kent u die uitdrukking Betekent hier onder de grond gaan. It's about time for me to get low. Kluizenaar Felix Bush, gespeeld door een weergeloze Robert Duvel... die voelt dat het zijn uh, tijd is en hij heeft nog wat te zeggen. Hij moet nog iets van zijn chest afkrijgen. Nou goed, uh, het liefst op zijn eigen begrafenisfeestje. En dan kan Frank, de begrafenisondernemer... gespeeld door de even weergeloze Bill Murray... kan hij dat even regelen? Ja hoor. Nou goed, uh, twee dvd's zag ik. Uh, uh, Eén best aardige Franse film uit 2009. Mère et fille, met onder andere een keiharde Catherine de Neuve als intens kille moeder. Beschadigd als ze eerst door het vertrek van haar eigen moeder... toen zij klein was. En haar dochter, die weet dan dat panzer eindelijk te doorbreken... als de waarheid over die oma aan het licht komt... Erg Franse film, dus je moet er wel van houden. Net als van de film Crime d'amour uit 2010. Met die intrigerende Kristen Scott Thomas, weet je wel, die volledig tweetalig is. Engels-Frans. Als keiharde zakenvrouw. Zo'n kopie heeft ze ook. Hè. En uh, dan eigenlijk nog engerige collega Ludivine Sainier, die Heeft een heel scheef gezicht. Ook wel spannend, maar goed. Ik vond het een hele aardige thriller. Al had er volgens mij wel een half uur aan trage shots uitgekund. Uh, verder gewoon uh, weer gelukkig het mysterie van Emelie vannacht. Uh, onthullingen van Rex, uh, oude meuk van Jan Emaus en meuk van Thomas. En vergeet die website nog niet, hè? Www en je kan ook podcasten. Je kan ook mailen naar hetgoedeleven@kro.nl. En jongens, en jullie, zetten, jullie hebben een hartstikke mooie website. Uh, Flux, vind ik. Maar er staat niet op dat jullie vannacht hier in de radio komen. Dat vind ik dan weer zo stom. Echt niet? Nee. Wel, ik heb ja, het niet gezien. Oh, de Wanneer heb je het erop gezet dan? Ja, dat, gaat, dat gaat direct. <lacht> direct ja, bij het, als je dan uh, een plaatje ziet met een agenda. Dus ja? je daarop klikt dan, als het goed is, uh, staat het er wel bij. Nou, dan ga ik toch nog eens even kijken. In ieder geval, ga <lacht> jullie het volgende nummer Op Facebook nummer staat het sowieso. Oh, jullie ook al op Facebook? Nou goed, oké. Okay. Ga je gang. <totstuken> Welkom in de kamer, hij zit barstens vol en daar zit jij. Met een biertje en een geins. opeens staan we in de ring Waar we vechten door te praten, maar ik heb niet zo'n zin Ik weet het, je speelt een spel, maar het duurt nu wel erg lang Ik weet niet meer wie je bent of wat ik hier nu doe Breek me dan, als dat je helpt. Is de krater, de rand is nogal glad. Wat ga je doen? We staan ervoor, duw je me of spring je zelf A of B? Of gewoon ons alle twee, dat is optie C, C. Neem me mee. Je zet jezelf buiten spel en pruilt nu aan de kant. Weet niet meer wie je bent. Of wat ik hier nu Wat was het nou? Ik hoorde opeens een pianotje. Wat was dat? Oh, dat was een optie. Nou goed. Kom lekker hier zitten, Irene. Trouwens, ik mag ook wel eens even zeggen wie er nog meer zijn. Want het is niet alleen Irene achter die enorme vleugel hier achterin. Het is ook Cornel Kanters op de drum. En dat doe je heel gevoelig, vind ik. Dat vind ik heel mooi, met een heel klein lief drumstelletje. En dan Ronald Kamphuis op de gitaar. Dat is ook een volleerde. Gitarist. En dan hebben we hier een, een bassist achter mij. Want ze zitten dus achter mij, dat is een beetje onhandig. Maar goed, maakt niet uit. Uh, Irene, we gaan even jouw doopzee lichten. Uh, geboren in? Groningen. In Groningen, de stad, ja. stad Groningen. Ja. Getogen, ook Groningen. Klopt. En uh, ik wil echt alles weten hoor. Broers en zussen? Heb je broers en zussen? Ja, ik heb een zusje, uh, Florien die is drie jaar jonger. Ja? 22 net geworden. En uh, een broertje, die is zes jaar jonger. Oké, okay. en wat doen paps en mams? Uh, <laughs> grappig. Ja, ik had wel vragen verwacht, maar dit is toch wel weer leuk, hè? Ja. Uh, mijn vader die, uh, die heeft een uh, eigen bedrijf. Die is bezig met cradle-to-cradle uh, -cradle projecten. Uh, hij heeft net een uh, pilothuisje gebouwd um, die volledig cradle-to-cradle -cradle is. Dat betekent dus als het ware dat het um, ja, helemaal milieuvriendelijk is. Dat het uh, ja. Is het bedoeld voor hier in Nederland of in uh, ver weg is dan? Uh, nee, dat is voor hier in Nederland. Uh, ABC 2C heet dat uh, bedrijf. <lacht> Oeh, wat reclame gemaakt. Maar goed, en, en dat is om, om te bouwen een huis, een echte huis, om in te wonen, wat helemaal? Ja, ja daar is hij dus bezig om dat te ontwikkelen, om uh, ja, huizen te bouwen. Ja, het is een beetje een ingewikkelde theorie, maar waar het op neerkomt is dat je... Uh, ja, je bouwt ze op zo'n manier dat je alle onderdelen weer los kan halen, dus demontabel... Dus je gooit nooit iets weg. Ja. Dus het is heel erg duurzaam en, ja. en milieuvriendelijk. En... Klopt. Oh, Oké. Okay. En, en is er bij jou thuis? Is dat een muzikale familie? Ja, nou mijn zusje zingt ook. Uh, die zit helemaal in de reggae. Oh. Dus dat is ook heel leuk. Oh, wat grappig. Ja. ja. Hé, hey, en, en wat was de eerste muziek die je thuis hoorde? Die ik thuis hoorde. Nou, ik denk Herman van Veen, denk ik. Dat, of tenminste, dat is wat me bij is gebleven. Wat je bij vond, is gebleven. En ja. dat, vond je, dat, dat maakte indruk op je? Ja, ik vond vond ik Ja, geweldig. Ja. Ja. En ja, ja, muziek, dat vind ik echt zo. Dat is echt, het zijn verhalen van, van een zingende man. Maar En, ja. en andere muziek. Uh, andere muziek. Het was je eerste cd of je eerste download? Ik weet niet wat je tegenwoordig moet zeggen. Want een LP heb je niet meer gekocht, denk ik. Nee, klopt. <laughs> nou, mijn allereerste, dat, uh, dat zou wel iets heel slechts geweest zijn. Zoiets van een mega top uh, 50 verzamel cd. Ja. ja, ik heb ook mijn tijden gehad. Hè? Ik ben ook fan geweest van... Nou, Nou, nou op. Noem uh, Ah, is maar heel kort, maar noem de Spice Girls bijvoorbeeld. hij <laughs> ja, was een klein, hè? Ja, ja, oké. Okay. Ja, maar de eerste, ik weet nog wel, dat eerste uh, plaat die ik hoorde... toen ik ineens dacht van, hé, hey, dat is gaaf, dat wil ik ook. Dat was uh, Zombie van de Granberries, dat weet ik nog. Oké, okay, dat vond je de moeite. Ja. ja. En, en wist je toen al, uh, uh, toen je in jaren 15, 16 was, wat je wilde worden? Uh, nou, ik wilde eigenlijk... Uh, vlak daarvoor wilde ik naar de kunstacademie. Ja. Ik was toen veel met tekenen bezig en... Nou ja, toen is langzaam ben ik met dat zingen begonnen. Uh, toen uh, Jacob, een jongen die bij mij in de klas zat, die zei toen van... Hé, uh, hey, we hebben een bandje. Misschien kunnen we wel, uh, als je van zingen houdt, kunnen we wel een keer wat uh, op een... Uh op een schoolavond doen. Ja? Maar ik durfde niet te zingen. Dus toen zei ik, ja, ik moest toch voorzingen... of ik wel goed genoeg was. Dus toen uh, zei ik van, nou weet je... als je nou achter het drumstel gaat zitten, dan zie ik je niet. En dan ga ik zingen. Dus ik ging zo zingen terwijl hij achter het drumstel zat. <lacht> en ik dacht van, nou, ik heb er geen idee wat hij ervan vind. En toen halverwege verschenen achter de bassdrum... en zo'n duim, zo'n hand met een duim omhoog. Dat goed. dat ik al gelukkig. <lacht> ja. Hey, en, maar die stroom heb je snel overwonnen? Nou, niet heel snel. Nee, nee. Ik weet nog ook, uh, ik heb dus de gedaan uh, waar dat, is dat? In Leeuwarden? In hè? Leeuwarden zit dat, inderdaad. Ja, dat, uh, in, het, ja, de, in het eerste jaar heb ik nog wel, uh, vond ik dat nog wel lastig. Om, uh, toen me, uh, Had ik volgens mij als kritiek op een gegeven moment ook gekregen van... Uh, ja, Irene, je moet op een gegeven moment wel even je ogen open doen als je op het podium staat. Want je moet de mensen ook een keer aankijken. <lacht> ik stond gewoon in mijn eigen wereldje helemaal. Ja. Nou, dat zeggen ze nu ook bij de X-Factor en de uh, uh, Voice of Holland en zo. Dan zou ja. je heel erg op je kop hebben gekregen. Klopt, ja, ja, ja. <lacht> dat is waar. Maar goed, dat is, lijkt me niet echt de plek voor jou met jouw liedjes. Uh, Klopt, daar. het is net even een ander, ander ding, ander genre een beetje. Een andere, heel ander genre, ja. Hey, en op die popacademie, wat leer je daar? Um, Behalve je ogen open te doen als je zingt? Ja, nou, het is best wel breed. Ik heb, uh, de eerste twee jaar hebben wij heel veel um, nou ja, basiskennis opgedaan. Gewoon vaardigheden om beter muziek te leren maken, beter zingen. Um, bijvoorbeeld pianoles gehad, uh, muziektheorie. Maar ook uh, literatuurgeschiedenis en drama. En ja, heel veel verschillende dingen om jezelf gewoon te ontwikkelen en om allemaal dingen te ontdekken. was heel leuk. Ja. En de laatste twee jaar zijn heel vrij geweest. En wat je eigenlijk vooral leert is. Um, je eigen weg te gaan, maar dan op school. En uh, ja, niet alleen maar vaag ideeën te hebben van. oh leuk, ik wil misschien muziek maken. maar echt een plan maken en het ook gaan neerzetten. Ja, en uh, doordat je vaak beoorde uh, beoordelingen krijgt. Uh, ja dan leer je wel, wel snel zeg maar. Ja. Dus jij, jij, heb jij ook een businessplan opgesteld uh, voor Irene? Oh, ik heb van alles. Ik heb een, uh, een persoonlijke ontwikkelingsplan <laughs> of ontwikkelplan. Ik heb, een, uh, ik heb drie ondernemingsplannen geloof ik geschreven ooit. Uh, ik heb uh, ja, van alles. En hoeveel is er van terecht gekomen? <laughs> nou ik heb net weer een afwijzing binnen voor een subsidie, want ik had geen beeldende kunstopleiding gedaan Oh. Maar ja, het is, nou ja, ik heb wel mijn afstudeerproject, uh, Rauw heet dat, was een voorstelling voor um, één persoon per keer. Uh, ja, daar heb ik wel toen uh, subsidie voor binnengehaald en een aantal sponsors. Dus het Rauw, leg even uit, wat was dat? Uh, Rauw was, um, eens even kijken of ik dat kort en bondig kan zeggen. <lacht> het was, uh, ja, uh, als het ware een, een ruimte, een doolhof had ik gemaakt in een ruimte. En als bezoeker werd je daar doorheen geleid. Je kreeg, uh, bij de ingang kreeg je een mp3-speler mee met een koptelefoon. Op die koptelefoon hoorde je waar je heen moest lopen. Die moest je dus in je eentje doen. En dan om de, minuten, of, om de drie minuten stuurden we iemand naar binnen. En ja, dan hoorde je gewoon van, nou loop je maar rechtdoor. En uh, daar zie je een kamer en ga maar op die stoel zitten. En dan hoorde je bijvoorbeeld... Um, nou ja, ik had zeven kamers en in elk kamertje hoorde je dan een liedje of een hoorspel. En daarbij hoorde dan een foto of uh, een, uh, een video. Dus een soort totaalbeleving van muziek en beeld. En, uh, nou ja, dat was wel, uh, was wel heel. Het uh, was nogal een ambitieus project, kwam <lacht> ik <lacht> achter. Ja? ja, ik kwam er te laat achter. Dus, uh, maar het was wel. Ja, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb hoor. Het is wel, je hebt het uitgevoerd. Het is ja. ook. Ja, en dat was echt wel grappig. Want op een gegeven moment mensen moesten dus echt om de drie minuten naar binnen. En in één kamertje kwamen ze elkaar dan tegen. En dan uh, werd er ook gezegd van, uh, nou, dan, en je zat op een heel klein krukje... bij een hele rianse stoel en dan moesten ze elkaar zwaaien. Maar dan moesten ze dus allemaal heel precies. Want als we dan te laat of te vroeg waren of er viel zo'n ding uit... dan liep alles in de soep, want dan klopte dat niet meer. Nou dus. ja, goed, heb je er een cijfer voor gekregen? Nee, ze gaven geen cijfers. Oh, ik was echt boos. Ik heb echt zo hard gewerkt. Ja. En, uh, maar wel, ik heb, uh, het was wel een goede beoordeling. Oké, okay, nou goed. Hé, hè. En toen. Uh, wat zit je te lachen? Ja, ja is, gewoon. Uh, wat? Wat? Een, beetje, een beetje geinig met de band. De Cornel, ja. Cornel, die denkt er het zijn ervan. Die, denk, die, die, die weet er nog alles van. Ik denk het wel. Ja. Hey, maar Flux, uh, um, uh, dat is ook een, een naam van een project geweest, wat je had. Of een uh, stichting. Ja. Ja, ik heb ook een stichting en kon geen naam verzinnen. Dus dacht nou noem ik het gewoon Flux. En wat is dat voor stichting? Um, ja, Die heb ik eigenlijk in het leven geroepen voor die afstudeervoorstelling. En nou ja, via die uh, stichting kan ik dus uh, subsidies binnenhalen... voor, oh, ja. Ja, voor niet-rendabele kunstprojecten. Maar ik begrijp dus dat die popacademie je dus wel wat breder opleidt... dan uh, als pop voor popartiest. Ja, ja, je leert echt ondernemen. En uh, ja, wel, je wordt wel wat realistischer uh, voorbereid zeg maar, op... Uh, op hoe het ook echt gaat zijn. Ja. Dan mensen denken. Mensen denken, oh, poppacriem, dat zou wel niks zijn, maar het is wel toch wel. Een, het was wel een pittige opleiding. Ja. Ja. Vier jaar ook gewoon. Gewoon HBO-opleiding. Die ja. kennen we helemaal niet. Ga je nog een nummer spelen? Jullie? Ja, is goed. Ja? ja, dan ga ik me even verplaatsen. Ja, ja, dan moet die koptelefoon hier weer af en dan gaat die, moet ze helemaal naar achter naar de piano. Dan hebben wij nog, uh, Nico en ik, nog even gezellig een lampje bij gezet. Want ze zat er wel heel erg in het donker. Ja. Het is hier een weerwarm van draadjes. Maar het is wel gezellig, want het is helemaal stil hier in Naken Gebouw. Wat ga je spelen, uh, uh. Uh, Het volgende liedje heet Niet Storen. Oké. Okay. Vijf op alle dagen behalve op de maandag. Wat zou je zeggen als je me zag? Hoi, en dan zeg ik ook hoi. En dat was het dan. Waar ben je nou? Was dat het dan? Nee, ik wil koffie met je drinken. Doe het. Gok maar iets in, een bookje melk en een klontje suiker Je ging naar huis, ik hoorde een zacht gezang. Je ging naar huis via de hoofdingang. Je ging naar huis, je was nooit voor niemand bang. Naar huis, lekker je eigen gang. Je ging naar huis, naar je eigen leven. Mag ik niet een kijkje nemen? Naar huis, naar je eigen Waar, waar komen al die teksten toch vandaan? Waar, waar, waar, hoe zit dat met jou? He? Waar komen die... Ja, ja ik van het hoofd niet op maar goed. Maar. Waar komen die vandaan? Waar, waar, waar komt dat uit voort? Ja, die teksten... Ja. Uh, ja. Nou. Deels uh, wel uit mijn eigen leven. En uh, ja, deels uh, laat ik me inspireren door levens van anderen. Maar wel... Het is wel vaak iets wat dicht bij me staat. En hoe schrijf jij? Heel erg een uh, soort uh, stream of consciousness. Weet je wel dat het er gewoon zo uitloopt en dat jij dat gewoon zo, uh, zoals je als kind eigenlijk ook kan zingen, liedjes kan maken. Ja. Op een bepaalde manier zit dat erin. Ja, toch? Ja, meestal wel. De liedjes die, we, die ik echt afmaak of die we spelen met de band, die zijn wel allemaal zo ontstaan. Die rollen er gewoon meestal wel in één keer helemaal uit. Ja, of een twee keer maar. En die muziek, de, maken jullie die samen? Of, of heb jij daar, daar de basis al uh, van tevoren in je kop zitten? Uh, nou, het begon ermee dat ik altijd inderdaad helemaal de basis had. En nou, dat was nog erg. Ik had. Echt elk nootje uitgeschreven voor iedereen. Nou, jij speelt dit en jij speelt dit. Maar gedurende een tijd ben ik achtergekomen dat het helemaal niet nodig is. Omdat goede muzikanten ook het <laughs> gewoon zelf kunnen ja. spelen. Ja, en, en die kunnen ook heel veel aan toevoegen. Want ik was bang van, nou, dan is het mijn liedje niet meer. Maar dat is helemaal niet zo. Dus deze nieuwere liedjes, die hebben we gewoon... Daar ben ik gewoon naar de oefenruimte gegaan met uh, akkoorden en uh, zang. Uh, ja. En dan zag ik, ja, dit is het. En heeft iedereen gewoon uh, zijn, zijn eigen genomen ja. ja, ja. Nou, hartstikke goed. Uh, uh, nog even... Uh, uh, die naam Flux, uh, nou die stichting heb je net verteld, op de site. <lacht> nee. Trouwens, heel mooi, wie heeft die gemaakt? Uh, ja, uh, uh, Cornel en ik hebben die uh, gemaakt, de drummer... Uh. Ja, maar ja, Corneel, heeft hij een microfoon? Even kijken. Ja, hij heeft een microfoon, hè? Uh, Joop Joop is, uh, doet de techniek. Mm -hmm. Eerst hier in de studio van Radio 5, ja. ja. Hé hey, Joop, heb jij kunstacademie gedaan of zo? Of wat? Nee, nee, nee, dat niet. Maar hoe, kom je, hoe, hoe kunnen jullie dat dan, allebei? Want het is echt een mooie vormgegeven. Uh... Ja, maar Irene heeft de tekeningen gemaakt. Gewoon met de hand allemaal getekend. En dat heb ik... Uh... <coughs> Jij bent meer de techneut. De, de... Ja, heb, we hebben het allemaal ja, ingescand en bewerkt en zo. En uh, tot site omgetoverd. En jij bent een ICTR, want jullie hebben ook een soort bedrijfje, toch? Klopt. He? Ja. Nou. Ja. Dus jullie doen internetdingetjes, vormgeving en dergelijke. Ja. Het ja. ja, is een nou compliment voor de site. Maar er staat wel? dus, ik moest erg lachen. Er staat dus een, een, een, een heel vreemd videootje op. Ze <lacht> is ook te vinden op, op YouTube, waar jij jezelf interviewt. Ja is bijna volledig leeg aan informatie. Volledig vaag. Of zit ik hier nu te beledigen? Nee, nee, nee. Dus dat had klopt. ik het toch wel goed begrepen. Het ja, is ja, ja. dus een soort beetje jiskevetterig. vetterig. Ja, ja. Ja, we wisten ook niet of we het nou echt goed aan het deden om het allemaal online te zetten, maar we hadden wel... Dat nou, het vindt ook wel melig. Het ja. was echt... Nou, nou is zo stupide. Ja. Nou ja, hoe het eigenlijk ontstaan is. Um, nou, het, het, het hele geheel rond onze cd, de release en alles. Het is, het is erg leuk, maar het is een beetje een vage bedoeling geweest de hele tijd. Van, hè, wanneer komt die nou? En is er hé, contract of niet? En, nou ja, ook voor mezelf. Uh, nou, het is een lang project geweest. En op een gegeven moment vroeg, uh, vroegen de mensen de, van de platenmaatschappij van, ja, je moet even een promotiefilmpje maken. En, uh, nou, dat hebben we een paar van die filmpjes bekeken. Ik van, zo belachelijk. Ja, sorry, maar dan lopen ze eens en dan kijken ze zo quasi geïnteresseerd zo even in de verte in de lucht en ja ik kan er gewoon niet zo goed tegen dus toen dachten we ja filmpje is goed kun je een filmpje krijgen en toen zijn we gewoon maar aan de slag gegaan ja toen kwam dit eruit dat je jezelf interview nou goed maar om dan eventjes ja. jullie moeten mensen moet het absoluut eventjes kijken je kan gewoon bij youtube flux interview geloof ik heet het of nou de uh, ja de de pluimgewichten van flux heet ja, het ja. Pluimgewichten. Dat is uh, Vlaams voor wedergewicht. Ja. ja, dat is voor de lichte boxers. Klopt. Lichte muziek, lichtgewicht. Uh, die, die associatie vind je prima? Nou, het is een beetje een, uh, een geuzennaam. Uh, zei iemand, uh, omschreef iemand het laatst mooi. Uh, we hebben ooit uh, op het Theater aan Zee festival gespeeld. In, ik geloof, 2008. En uh, ja, dat schreef een, een nogal zure recensent. Die schreef een, echt een... Een draak van een stuk over ons. Echt zo, het was zo erg allemaal. Het was zo verschrikkelijk dat het wel weer leuk was. Of ja, zo. Ja. Ja. En daarin streef hij dus van pluimgewichten van songs. En nou ja, je kan natuurlijk van vinden wat je wil. En ik snap ook heel goed dat mensen deze muziek... Ja, dat mensen dat niet aanspreekt. Dat ze denken, dat hoef ik allemaal niet. Nou prima. Alleen ja, uit die zin bleek dat hij het niet goed geluisterd heeft. Niet goed begrepen heeft. Want nou ja, je kan zeggen wat je wil van de muziek. Maar het is niet opvlakkig. En uh, ja, die, die misverstanden, dat, die kom ik wel vaak tegen. Dus ik vond het wel een mooi, uh, een mooi woord. Of... Een geuzennaam. Ja. De pluimgewichten. Ja. Flux, je, kan je, je, kan, je bent ook de pluimgewichten. <laughs> Flux en de pluimgewichten. De, ja, jullie zijn dan de pluimgewichten. Moeten jullie wel allemaal... Ja. Arme jongens. Ja. ja. Even conservatorium gedaan. Precies, allemaal even afval tot jullie een kilo of vijftig zijn en dan zo? Oh ja, ja, ja, ja, lichtgewichten. Nou, dat, nou het, is, het zijn toch kleine mannetjes. Ja, ja behalve Cornel... nee, Want uh, Ronald en uh, hier, Riep, Ja, Riott, die moeten... Hele slanke klapjes. dat is waar. Ja, zeker ja? waar. Nou, goed, okay. uh, wat had ik hier nog meer? Oh ja, ik moest wel denken toen ik dat filmpje zag. Heb je ook ooit uh, over actrice worden gedacht? Um, nee, niet... niet nee. Ik heb, wel eens, ik heb wel eens wat theater gedaan vroeger omdat ik het heel leuk vind. Maar niet... Uh, nee, maar nee, nee, nee. Goed. Hey, uh, we, gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan een uh, plaatje draaien naar, naar jouw smaak. Ja, we hebben er leuk. hier drie uh, neergezet. Uh, ik vind die laatste wel heel leuk. Maar uh, die, die mede oh, is ook leuk, die middelste. Welke wil je? Oh, ik wil de bovenste wel. Oh, nou also, ja, maar, of, uh, vind ik waarschijnlijk niks. Maar ja, laat me, jewel, jewel. mij maar op. oké? Okay. is prachtig. Dus wat gaan we dan luisteren? Uh, we gaan luisteren naar Beach House. En, en wat is dat voor iets? Dus... Ja, dat is... Dat is uh... Die band heet... Ja, het is een oh nee, noem maar het uh, zebra, duo volgens ja? mij. Ja. ja, het is gewoon heel mooi. Ik weet niet wat ik over moet zeggen, maar volgens mij... Het inspireert gewoon... jou. Ja, zeker weten. <lacht> okay. Mooi. Zebra. Ik vond ze een mooi nummer, ja. Het is een dametje, Victoria Le Lagrand. En uh, Alex Kelly is komen uit Baltimore. Nou, oké. Okay, was goed. Yes. Is goed gekeurd. Hey, <laughs> we gaan het even hebben over jullie weer. Want uh, wat vond ik wel vreemd. Uh, van de zomer brachten jullie een EP'tje uit. Ja, ja. Huh? Met een beetje akoestische versie. En, en een paar maanden later een, een, een, een debuutalbum. Ja, marketing technisch gezien was dat misschien niet zo slim. Nee. Ja, maar die EP daar is ook wel iets bijzonders mee aan de hand. Heb je er trouwens eentje bij, hè? Oh, zo ja? Had ik oh. dat wel eens willen zien. Ach, Cornelia, je denkt ook aan alles. Mooi is dat, hè? Ja, want... Wat is er bijzonder aan die cd? Vertel. Uh, ja, we hebben de... Ik denk dat je dat bedoelt. We hebben de Hoesjes um, uh, zelf ontworpen en uh, met de hand um, gemaakt. Uh, ze zijn van... Uh, hout, papier en wol. En we hebben ze ja, bewerkt met een lasersnijder. waardoor ja. als het ware de tekst en de tekening is, uh, zijn erin gegrafeerd. Dus er is geen inkt gebruikt. Het uh... is ontzettend mooi gedaan, hè? Dankjewel. Jeetje, hoeveel moet dat kosten? Uh, 20 euro zijn ze. Ach, nou ja, het is helemaal te gek. Hé, hey, en. en uh, dat zie je. Zie je jou dat ook? Meneer, Wat ben je aan het maken in dat filmpje? Ben je ook iets aan het schilderen? Oh ja, dat, zijn, ja dat, zijn, ben ik... nou, dat is wel grappig. Uh, we hebben dan, als we, uh, Toen we deze hadden gemaakt, ja, het is een beetje, dat zien mensen natuurlijk niet... maar het is een, een houten vierkantje met daaruit gesneden een houten rondje. Ja, en... en al die restrondjes, want ja. we hadden die dus allemaal over... die ben ik toen uh, op de duur gaan beschilderen... omdat het duurt heel lang om deze cd's te, om dit te maken. Ik moest ook heel lang op die machine wachten... dus toen heb ik in de tussentijd begon ik maar te verven op, die, ja, op, op het restmateriaal. Zeg maar. Dus daar heb je allemaal kunstwerkjes van gemaakt? ja. Ja, hey, en, en, en, maar waarom heb je dit zo gedaan? Om op te vallen? Uh, waarom hebben we dat zo gedaan? Ja, volgens mij uh, vond Ja, ja vonden we het wel leuk ja, ja, om ja. we ja. op te vallen. Hey, ja. maar, en, en was het dan wel te betalen? Uh, ja, nou het was, puur, het was voornamelijk uh, uh, veel werk. <laughs> nou, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Ik moet er eentje kopen voor jullie, vind ik. Ja, dat ga ik doen. Goed, en ga ik ook doen. En toen kwam die cd uit. En bij de coöperatie, dan moet je even uitleggen wat dat nou weer is. Want dat is niet een gewone platenmaatschappij. Het heeft wel iets te maken met Excelsior Recordings. Ja, het is geen sublabel trouwens. Geen sublabel, laten we het niet verkeerd zeggen, nee. Het is heel anders. Het is Ferry Rozenboom heeft het wel helpen opzetten. Ja, klopt. Uh, eens even kijken. Nou, uh, als het ware zou je kunnen zeggen dat het... Uh, uh, het is een samenwerkingsverband. Ja, toe maar. Uh, ja, sorry, ik moet even denken aan... Altijd als ik hierover praat, moet ik aan het filmpje denken. Ja. En dan kan ik nooit normaal uitleggen wat het is. Goed, uh, het is een samenwerkingsverband tussen Excelsior... Uh, tussen Ferry Rozenbom van Excelsior bedoel ik... Uh, en wij als band, dus Flux en uh, V2... En V2, wat is dat? dat is de, die doen de distributie volgens mij. Ja. Ja. Um, nou, wat eigenlijk het idee is, is uh, de muziek is niet heel commercieel. Dus uh, maatschappijen willen dat niet zomaar uitbrengen. Maar ze vonden het toch wel leuk. En toen is eigenlijk dit initiatief in het leven geroepen. Um, waarbij wij wel heel veel zelf doen. En ook heel veel zelf regelen. Maar zij helpen oh. ons wel. Alleen, ja, wij zijn eigenlijk zelf een beetje mede de baas, zeg maar. Um, dat is... Denk ik het beste hoe ik het ongeveer uit kan? Ja, Cornel. Cornel, weet jij Cornel, Cornel. Even, kan je Cornel nog even openzetten, Oké. Okay. Ja, het idee, het oorspronkelijke idee was dat de bands het label vormden. Dus uh, zoiets als de, de, de, de Factory Records uit, uh, uit Manchester. En dat idee dat je, dat je niet met contracten. Werkt oh ja, en, dat was het, ja. En uh, geen andere doel, maar het is je, je, ja, de bands die vormen het label. En wij hebben ook zeg maar bepalen wat de volgende artiest voor de coöperatie zou worden en zo. Dat was het idee daarachter. En, gaat het niet meer door als zodanig? Uh, you... uh, <totst> Moeten we nog even zien, ja, denk ik. Ja, het is nog een beetje onduidelijk hoe het precies verder gaat. Oké, okay, nou, dan laten we maar Het is een proefballon. Ja, precies. Ja. All right. Hé, hey, want, ja, god, uh, ho, ho, ho, hoe wil je dat doen? Wat, waar, waar wil je eigenlijk naartoe als band? Behalve wereldberoemd worden? Of wil je dat eigenlijk helemaal niet? Nee, nee, nee. Als ik wereldberoemd zou worden, zou ik wel wat andere muziek maken, denk ik. Nou, ik zou wel heel graag een klein beetje beroemd. Zo, dat je net de mooie zalen, he, kan, in de mooie zalen kan spelen. Dat, ja, ik zou eigenlijk wel... Uh, en dat, dat je zou er net van vinden. kan bestaan. Ja, dat. Ja, dat, net, uh, dat, zou, dat is een beetje mijn, mijn wens eigenlijk. Van jullie allemaal natuurlijk, hè? Ja. ja. Nou goed, laat nog maar eens iets horen. Ja? We hebben net, ja. uh, uh, speel maar eventjes die, uh, die jongens van... Uh, die jongen en meisjes van, uh, hoe heet ze nou? Beach Houseweg. Onze eigen Flux uit Groningen. En wat ga je nu spelen? Weet je het nog? Um, dit is ons, uh, een van de nieuwere liedjes. Um, het heet uh, Kom nu zullen we dansen. Nou, dat eigenlijk. Even een toontje aanslaan. Dan kan ik even ja, dat dus is goed. Te beginnen. Ja, Het is allemaal live. Goed. Het is ongepast. Het is ongehoord. Ze hebben net geen woord. Voor. We doen net alsof we niemand zien. We hebben rust in rumoer verdiend. Kom, nu zullen we dansen. Kom, nu zullen we dansen, mijn lief. Kom, nu zullen we dansen. Kom, nu zullen we dansen. Over van mijn ziel, mijn ziel was hier, maar mijn. Koud. Ik wil niet klagen, maar er is het lot. Dat blijft er maar om vragen. Ik grijp elke kaars met blote handen aan. En wuif dan vaak een beetje met de blaren. Kom nu zullen we dansen, kom nu zullen we dansen mijn lief. Zullen we dansen? Kom nu, zullen we dansen? Rover van mijn ziel. Mijn ziel was hier maar. Flux, uh, wederom. Uh, ik vraag even aan Joop, de technicus... of ik de heren zo op hun eigen microfoon kan interviewen. Ja? Goed, dan ga ik even vragen. Uh, pak ik even deze microfoon, weet je wel. Zo. Dan kan ik me omdraaien, want anders kan ik ze niet aankijken. Want uh, ik moet jullie toch ook nog eventjes... Uh, even aan uh, Corneel Kanters, hè? Ja. Uh, geboren in Leiden. Klopt. ja. Ja, dat is de drummer. Met hem had ik in ieder geval contact via e-mail. Uh, uh, jullie zijn mijn stelletje, zeg. Jij en Irene, of niet? Ja. Zijn jullie een stelletje? Zijn jullie echt een stelletje? Klopt. Dat klopt. het toch wel goed in de gaten, hè? Ja. Eén en één is twee, dacht ik. Samen inderdaad. een bureautje, samen die band. Ja, klart. All right, oké. Okay. En uh, waar hebben jullie... Uh, uh, nee, dan hebben we uh, hier... Uh, oh, wait, dat heet dat? Het bureautje heet Irieel. Irieel, ja, precies. Dat is Irene nee? en Corneel. Irieel. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja, is toch mooi gevonden, hè? Is Leuk, hè? Dan heb je die naam en die Ja, ik vind en... het heel goed. Uh, uh, jij hebt ook een, maar ik hoorde ook uh, het Corneel uh, Kanders kwartet. En dat vond ja. ik hele lekkere muziek. Inderdaad. Zit je daar ook nog bij? Doe je daar nog? Want het laatste was in 2009, wat ja, op de site Ja, nou, het is staat. een beetje lastig. Want die, die andere leden van het kwartet zitten allemaal in uh, Bremen en Hamburg. En ook allemaal in andere bands. En een van heeft ook zijn eigen studio. Dus het is heel moeilijk om de agenda's uh, te synchroniseren. Dus, het is ja, een ja, hele lekkere muziek zomer, hoor, uh, moet je wel mee doorgaan. Ja, ja klopt. Maar uh, <tie> ja, misschien deze zomer dat we weer wat gaan doen, dat we wat gaan opnemen. Misschien een kleine toeneem, maar het is, uh, ja, we hebben Eigenlijk heeft niemand tijd, dus we moeten kijken of we dat weer uh, ja. gaan doen. Komt wel weer een keertje. Hey, en boom-boom Klap, staat dat, bestaat dat nog? Ja, dat bestaat. Zee. Ja, Dat is gewoon mijn eigen, eigen bedrijfje, wat ik al heb sinds 97 volgens mij. Ja, 97. Ik ben uh, ermee begonnen. Ja, een B-machine om mensen bij de tandarts bij de behandeling af te leiden. Vertel. Dat vond ik wel heel intrigerend. Nou ja, dat sluit dat is iets wat jij ontwikkeld hebt. Ja, dat, is, dat sluit eigenlijk aan op wat je volgens mij voor de uitzending anders vroeg. van Hoe het zat met opleidingen en zo. En ik heb ook ik ben, ik heb heel veel opleidingen gedaan en half geprobeerd en zo. Maar uiteindelijk uh, werd het allemaal niks. Dus ik ja. dacht van nou, dan ga ik gewoon. Ik ga er gewoon voor mezelf beginnen. Ik ga een bedrijfje beginnen. En uh, dat vertelde ik aan mijn oude tanners in Leiden. Die zei van nou, ik zoek eigenlijk nog iets van het plafond. Om de mensen af te leiden tijdens het boren en zo. Want ze zijn ja. altijd een beetje, een beetje bang en zo. En toen, ja. Ik eerst met lampjes ontwikkeld, maar dat kon niet. En toen daarna iets met uh, balletjes en ventilatoren en zo. En balletjes die heen en weer rollen. En dan in zo'n onregelmatig patroon dat mensen dus... De bedoeling is dat ze een half uur lang gaan zitten... Uit, zeg maar uitzoeken wat, wat het patroon is. Wat, en zo. Oh ja, oké. Okay. En is dat uitgevoerd en werkt ja, ja, die dat? Hangt ook, die hangt ook uh, in Leiden. en uh, daar hangt, uh, Ik heb er eentje nu thuis staan. En toevallig, hoorde ik uh, ook via Facebook heb ik gehoord... dat ik op 2 april ook een, een mini-expositie met andere mensen moet doen in Groningen. Dus dan ga ik ook... Uh, wat leuk, ja. nou hartstikke goed, ontzettend ah, actief. Ja. Uh, Ronald, jij hebt uh, uh, niet de popschool gedaan, maar het conservatorium. Nee, klopt, inderdaad. En wat is het verschil? Jullie zeggen net dat het allemaal klopt. Ja. Dit is, ja. is een stopwoordje. Dit is een soort spechten hier. Ja. <laughs> ja, klopt en knap. Dat zijn onze stopwoordjes. Oké. Okay. Nou, Ronald, vertel. Uh, het verschil tussen de popacademie en het conservatorium. Uh, nou, ik heb zelf jazzgitaar gestudeerd. Ja. En uh, ja, dat is een, een studierichting die op de popacademie niet aangeboden wordt. En uh, ja, het omgekeerde is ook waar. Uh, binnen het Consortium in Groningen, waar ik gestudeerd heb dan. Uh, kun je echt met, met mainstream popmuziek eigenlijk ook niet zoveel doen. Nee. Dus het is gewoon echt een andere, andere studierichting. Ja, ja, ja. Je bent ook je bent gitaarleraar ook daarnaast? Ja, ja klopt hoor. Ja. En zit je ook nog in allerlei beentjes of niet? Ook nog, inderdaad. Ja, ja ik heb een, een, een, een, ja, een Cigure Jazz uh, combo. Dus, oh, uh, lekker. Uh, ja, Django Reinhardt, dat klopt, de Frans. Samen met de bassist. Over Laat eens horen, kan gaan. het even hier op, even heel snel? Uh, ja, een <laughs> slaggitaartje. Ja? ja, lekker. Oké, okay, ja, er komt, er komt Ruurt erbij, Ruurtje aan ja. de Meulder. Uh, uh, uh, Bas, en jij bent ook producer? Uh, ja, dat klopt. Voor, uh, voor de in, và... in de microfoon graag, ja, anders hoort niemand uh, het... Ja, nee, ik, ik, uh, ik heb nog een soort uh, eigen bedrijfje onder de naam uh, Subsen Productions. Uh, waarin ik uh, zowel dingen voor mezelf als, uh, als voor anderen produceer. Uh, Toegepaste compositie, uh, wat, uh, wat, ik, uh, wat, ik, uh, wat ik maar uh, kan krijgen. Zeg maar. Oké. Okay. <lacht> ja, moet allemaal brood op de plank komen, ja, ja, toch? Hè? zo is het Goed, en jij houdt van klimmen, was jij dat? Uh, ja, ja ik, heb alleen, alleen, heb je... uh, ik heb bijna een jaar niet meer geklommen door een blessure. En, oh. uh, dus die heb ik niet meer opgepakt. Maar we heb je die film gezien? 127 uur. Nee, nee, nog niet. niet. Oeh, dan nee, nee. nou gaan we lekker kijken. <laughs> Oké, okay, uh, uh, ik denk dat we op moeten schieten. Dit een beetje uh, het laatste nummer. We willen oh. niet in, de, in het nieuws en in de pips eindigen. Oh, dus ga je gang, nee. want hier gaan uh. jullie allemaal meezingen. Dat doen we die, ja. Oké, okay, doen we lief God. Ja. <tus> Lieve God, ik hoop zo dat u bestaat. Gooi een reddingsband naar beneden. Woon in de Jozef-Israëlstraat en ik zing, ik zing vandaag. En op de hemel, en op hemel. en op en op Dankjewel Flux.